Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 40 Sina en Sula Twee weken geleden zagen we hoe Mithridates rigoureus handelde toen hij er met de Romeinen in de regio niet uitkwam hoe diende te worden gereageerd op de expansionistische driften van hemzelf en de koningen om hem heen. De grote klap kwam toen Mithridates op een dag al die Romeinen en Italië het massaal liet vermoorden. De Senaat moest toen ingrijpen en stuurde Sula naar het oosten om de koning van Pontus te verslaan. Het probleem was dat Sula nog bezig was om de bondgenoten uit de bondgenotenoorlog eronder te krijgen, en dat Rome als geheel eigenlijk nog helemaal niet klaar was voor een nieuw duur conflict. Er was met de slopende bondgenotenoorlog simpelweg niet voldoende geld om Sula's veldtocht te kunnen financieren. Belangrijker dan dat was de politieke situatie. Gaius Marius had zich nog steeds niet neergelegd bij het feit dat Sula hem voorbij was, ik kon niet niet verkroppen dat hij vond dat niet Sulla, maar Marius zelf de beste man voor de taak zou zijn. Terwijl Sula bezig was met de bondgenotenoorlog, hield Marius zich bezig met de veroorzaken van onrust in Rome. Met behulp van de Volkstribune Publius Sulpicius Rufus bracht hij het voorstel naar voren om Sula het commando over de tocht naar Mithridates af te nemen en deze over te dragen aan hemzelf. De reactie van de beide consuls Sula en Pompeius was een simpel verbod op stemming voor het voorstel in de volksvergadering, want zij waren de baas. Dit was voor Sulpicius en zijn volgelingen reden om de senaat aan te vallen. Bij de aanval kwam onder andere een zoon van Pompeius om, en beide consuls wisten er nauwelijks te ontkomen. Sulla zelf wist veiligheid te vinden in het huis van Marius zelf. De beide consuls konden pas weggaan toen ze hun verbod op stemming hadden opgeheven. Pompeius werd Marius gekozen voor de positie die hij graag wilde. Pompeius verloor zijn positie als consul. Sulla kon twee dingen doen: hij kon toekijken hoe Marius zijn leger meenam naar het oosten, of hij kon ingrijpen. Sulla zou Sulla niet zijn als hij voor optie 1 zou gaan, dus trok hij zo snel mogelijk naar Nola waar zijn leger nog gevestigd was. Hij was nog sneller dan de gezanten van Marius, dus was hij in staat om zijn kant van het verhaal te vertellen en zo de loyaliteit van zijn troepen te behouden. Een aantal officieren die er anders over dachten, werd gedood. Als reactie hierop lieten Marius en Sulpicius in Rome een aantal vrienden van Sula ombrengen. In Rome bestond de angst dat Sula het ondenkbare zou doen. Hij had een leger dat in de bondgenotenoorlog oorlog lekker aan haar conditie, cohesie en loyaliteit aan de bevelhebber had kunnen werken en het sterkste leger was dat de Romeinen hadden. In Rome waren vijanden aan de macht die bezig waren zijn vrienden van kant te maken en zijn bevel over een lucratieve veldtocht naar het rijke Pontus was hem net afgenomen. Genoeg reden om aan te nemen dat Sulla met zijn troepen naar Rome zou trekken, om daar iets te doen dat er niet meer was voorgekomen sinds Coriolanus die daar buitenlandse troepen voor gebruikte. Sulla zou Rome kunnen aanvallen. Dat was inderdaad het plan. Toen Marius twee prauters stuurde om Sula namens de staat te bevelen om af te zien van zijn aanval op de stad... ...en zijn leger en commando over te dragen, reageerden de troepen kordaat. Ze namen de magistraten hun staf af en braken die. Vervolgens namen ze ook de toga's en stuurden de prauters naar huis. De onderhandelingen waren voorbij. Sullas leger ging naar Rome en er was niet gek veel wat Marius daartegen kon doen. Bij de heilige grenzen van de stad, door pomerium, weigerden vrijwel alle ondercommandanten van Sula's leger om hem de stad in te volgen. Alleen zijn meest trouwe commandant, Lucius Licinius Lucullus, stond hier achter zijn generaal. De troepen waren onderweg voldoende gemotiveerd geraakt om Sulla tot het einde te volgen en die liepen gewoon door. In Rome had Marius ongeveer nul manschappen, dus moest hij het doen met een bij elkaar geraapt soortje gladiatoren en slaven die geen schijn van kans hadden tegen de getrainde soldaten van de vijand. Sulla nam Rome in en Marius vluchtte met zijn zoon naar Afrika. Sulla was weer de baas in Rome, maar de hele exercitie duurde ongeveer een jaar, en Sula was alweer toe aan het organiseren van de verkiezingen voor zijn opvolger als consul. Voordat hij naar het oosten zou trekken, moest dat eerst geregeld worden. Sulla had inmiddels met zijn macht tegen Rome veel kwaad bloed gezet in de stad, dus kon hij niet hopen om verkozen te worden. Eén van zijn mannen, Gnaeus Octavius, werd wel consul. Voor de andere positie kozen de Romeinen een echte anti sulla man Lucius Cornelius Cinna. Toen dat allemaal geregeld was, trok Sula naar Griekenland, want het had al lang genoeg geduurd. Maar zodra Sula zijn rug keerde, vlogen Sina en Octavius elkaar al in de haren. Octavius kreeg de overhand en wist Sina de stad uit te jagen. Even was het rustig, maar Sina verzamelde tijdens zijn afwezigheid een leger en Marius deed hetzelfde in Afrika. Toen Marius zijn onherroepelijke overtocht terug naar Italië maakte om Rome terug te veroveren, sloot Sina zich bij hem aan. Met een groot leger trokken ze naar de stad. In de stad aangekomen volgde een ongekende slagpartij. Marius en Sina lieten hun mannen gigantisch huishouden. Iedereen die ook maar ergens een vriendelijk woord had uitgelaten over Sula of een van zijn vrienden, of misschien zelfs maar verdacht werd van het hebben van ongeveer dezelfde naam als al iemand, moest vreden voor zijn leven. De slachting duurde vijf dagen tot Sina besloot dat het mooi geweest was in ingreep. Hij vroeg het één keer vriendelijk en wie niet ophield met moorden, kreeg Sina's troepen over zich heen. Octavius kwam om bij de herovering van de stad, dus zat Sina een verkiezingen voor. Niet geheel onverwacht werden Sina en Marius als consul verkozen. Dit brengt ons terug naar iets wat we in de aflevering 37 over Saturninus eens bespraken. Marius had als kind zeven adelaarskuikens gezien. En dat was een voorteken van een gewijlste. Dit was het moment om de belofte in te werken. Marius was voor de zevende maal verkozen als consul en dat was een unicum. Daar kon hij wel geteld twee weken van genieten, want na twee weken overleed Gaius Marius op 70 of 71-jarige leeftijd in Rome. Hij werd als consul opgevolgd door Gaius Valerius Vlakkes. Marius is de geschiedenis ingegaan als de derde stichter van Rome en een van de belangrijkste personen uit de Romeinse geschiedenis. Waar we kunnen twijfelen over zijn rol tegen Iogurta was hij van centraal belang in de strijd tegen de invallende Germanen en zijn legerhervormingen hebben een belangrijk aandeel gehad in Rome's militaire macht. Men ontkomt er rechter nauwelijks aan om de historicus Paulius Paterculus gelijk te geven waar hij in aflevering 36 al stelt dat Marius na de strijd tegen de Germanen beter had kunnen sterven. De Marius, waar we afscheid van nemen, is geen schim meer van de grote generaal uit zijn jonge jaren. De grote generaal van dit moment was onderweg naar Griekenland om de steeds grotere crisis te bezweren. Mithridates was in staat meer en meer Griekse gemeenschappen voor hem te winnen en had een groot gedeelte van Griekenland in handen. Maar onder de leiding van de generaal Brutius Sura wist Rome de opmars enigszins tegen te houden. En toen Sulla in Illyria aankwam met zijn troepen was dat voor de meeste gemeenschappen reden om zich open te geven. Het gaf Sula de gelegenheid om zich te richten op het eerste grote doel van zijn onderneming, Athene. De grote culturele hoofdstad had haar beste tijd wel gehad, maar was nog steeds een belangrijk doel. De stad werd geregeerd door de tiran Aristion, een marionet van Mithridates. Sula besloot de stad te belegeren en blokkeerde ook de haven van Piraeus. Om de belegering te onderhouden had Sula geld en hout nodig. Het geld vond hij bij de heiligdommen in de omgeving. En het hout verkreeg hij door overal bomen te kappen, waaronder in de tuinen van Platus Academie, aan de rand van de stad. Hiermee maakte hij zich niet populair bij de bevolking. Maar Sula moest wel, zeker toen boodschappen en vluchtelingen van de moordpartij in Rome bij hem aankwamen. Samen met de boodschap dat de consul Flaccus onderweg was naar Griekenland. Flaccus was officieel op pad naar Mitridates. Maar het feit dat Sula tot vijand van de staat was uitgeroepen door de consuls, gaf te denken over het ware doel van Flaccus' expeditie. Toen in Athene hongersnood ontstond door de belegering en de blokkade, stuurde Aristion een aantal gezanten om Sula tot andere gedachten te brengen. Volgens Plutarchus kwamen zij met verhalen over Theesuis en de Perzische oorlog, over het roemrijke verleden van de stad, en dat Sula die stad niet moest platvalsen. Sula kapte de gezanten af met de woorden, ik ben hier niet om geschiedenis te leren, maar om rebellen te verslaan. Korte tijd later gebeurde hetgeen dat altijd schijnt te gebeuren bij een belegering die lang doorloopt. Sula ontdekte via een opgevangen gesprek onder Atheners dat er ergens een zwakke plek in de verder schier ondoordringbare muren was. Daar stuurde hij s'nachts een groep soldaten naartoe en de stad werd eenvoudig ingenomen. Wat volgde was een slachting onder de Atheners, en het was niet voordat Atheense vrienden van Sula hem smeekten zijn soldaten te stoppen voor het afgelopen was. Athene was veroverd en Sula brandde de haven van Piraeus plat. Nadat hij de Atheners had verslagen, trok Sula naar de vruchtbare velden van Bojotia, in Centraal Griekenland. Hiermee wist hij zijn bevoorrading veilig te stemmen, maar met een vijand die het moest hebben van strijdwagens en cavalerie was dit geen win-win situatie. Sula kreeg wel 15.000 versterkingen van een loyale generaal uit de regio, dit gecombineerde leger, trok richting Caeronea, de geboorteplaats van de historicus Plutarchus en toneel van een aantal belangrijke historische veldslagen, waaronder eentje met Alexander de Grote. Nabij Caeronea troffen Sula's troepen die van Archelaos, de beste generaal die Mithridates had. Archelaos had met zij strijdwagens een belangrijk militair voordeel ten opzichte van Sulla, maar Sula anticipeerde hierop door zijn troepen opdracht te geven zo snel als ze konden aan te vallen. Hierdoor hadden de strijdwagens niet de gelegenheid op stoom te komen en konden de Romeinen en hun bondgenoten eenvoudig met hen afrekenen. Wat volgde was een veldslag met manoeuvres over de flanken en een Sula die te paard persoonlijk het hele slagveld overrende om overal zijn troepen zelf te leiden. Hoewel Archelaos ongeveer drie keer zoveel manschappen zou hebben dan Sula, presenteert Plutarchus de slag bij Chaironea als een grote overwinning voor de Romeinen. Archelaos wist van de 120.000 manschappen die hij had nog met 10.000 mannen te ontkomen, waar Sula al met al 14 man verloor. Twee van hen kwamen een paar dagen later alsnog opdagen. Zoals eerder gezegd, het moet niet alles geloven wat Plutarch geschrijft, maar het moet een overtuigende overwinning zijn geweest. Mithridates gaf nog niet op, want binnen de kortste keren had Archelaos 80.000 nieuwe mannen om tegen Sula aan te gooien. Dit gebeurde op het veld van Orgemenos, iets ten oosten van Kaironea. Sula gaf zijn soldaten opdracht grachten te graven om de verwachte golf van Pontische ruiters te kunnen stoppen. Terwijl de mannen bezig waren viel Archelaos aan. De aanval zorgde ervoor dat Sula's leger begon te vluchten. Wat volgde was een stukje Plutarchus waar ze in Hollywood trots op zouden zijn. Hij schrijft: Op dit moment sprong Sula van zijn paard af, greep een standaard en duwde zichzelf voorwaarts door de vluchtelingen richting de vijand. Terwijl hij dat deed, schreeuwde hij: Ik kan hier met eer sterven. Maar jullie, wanneer men je vraagt waar het was dat je je bevel hebt verraden, onthoud dan en zeg: Ik was bij Orchimenos. Deze woorden hadden het bedoelde effect en de vluchtende mannen draaiden zich om en volgden Sula richting de vijand. De Romeinen sloegen de aanval van Archelaos af en namen de volgende dag zelfs zijn kamp in. Archelaos vluchtte, maar het was eigenlijk wel afgelopen. Enige tijd later kwam Archelaos terug, om met Sula te spreken. Hij smeekte de Romeinse generaal om vrede en beloofde de strenge voorwaarden die Sula stelde aan Mithridates over te brengen. Enige tijd later kwam Archelaos terug bij Sula, waar hij in korte tijd een warme band mee wist op te bouwen. Mithridates ging akkoord met een groot aantal van de eisen die Sula hem stelde, maar niet allemaal. Sula accepteerde dit niet en stuurde Agelaos om te onderhandelen. Het bericht waar Agelaos mee terugkwam was dat Mithridates hem wilde spreken. De beide heren troffen elkaar bij Dardanos, vlakbij Troje. Mithridates had namelijk een probleem. Het andere Romeinse leger, dat van Flaccus, had inmiddels vorderingen gemaakt in Noord-Griekenland en had de Dardanellen overgestoken naar Turkije. Onderweg was Flaccus gedood in een muiterij die geleid werd door Gaius Flavius Vimbria, die het leger overnam. Na een plundertocht door het noorden van Turkije stond het leger voor de poorten van de pontische hoofdstad Sinope. De enige reden dat de stad niet viel was omdat de aanwezige Romeinse vloot werd geleid door Lucullus. Die loyale ondercommandant van Sula die weigerde Fimbria te helpen. Sulla beloofde Fimbria te stoppen als Mithridates zou instemmen met de eisen die hij ook al aan Archelaus had gesteld. Om te verdienen Asia en Pavlaconia te verlaten, Bithynia terug te geven aan Nicomedes en Cappadocia aan Ariobarzanes. Daarnaast moest Mithridates 2000 talenten aan herstelbetalingen betalen en 70 schepen uit zijn vloot. In ruil daarvoor respecteerde Sula de overige bezittingen van Pontus rondom de Zwarte Zee en zou hij zich sterk maken voor het als vriend van Rome aanmerken van de koning. De volgende stap was het verslaan van Fimbria. Dat ging gemakkelijker dan verwacht, want toen Sula zijn mannen richting zijn rivaal leidde, gaf hij zijn soldaten opdracht versterkingen aan te leggen rondom het kamp. Vanuit Fimbria's kamp kwam een groot aantal soldaten aanloop richting dat van Sula. Zij bleken alleen niet uit op een gevecht, maar waren ongewapend en begonnen Sula's mannen te helpen met hun werk. Toen Fimbria dit zag, Bleek hij zelfmoord. Sula was in het vreemde dubbele conflict de winnaar en keerde terug naar Athene om zijn mannen en zichzelf rust te kunnen. Het was duidelijk dat met de overwinning op Mithridates en die op Vimria niet alles afgelopen was, want in Rome waren Sina en zijn mannen nog steeds heer en meester. nam zich voor daar wat aan te doen. Over twee weken zien we of hij echt zo dwaas was om een tweede keer zijn troepen naar de stad te leiden.